5 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het centrum van Antwerpen is vanochtend een man opgepakt... die met hoge snelheid door de winkelstraat De Merg had gereden. Voetgangers moesten opzij springen om de auto te ontwijken. Toen militairen de auto wilden controleren... ging de automobilist er opnieuw vandoor. Hij werd verderop tegengehouden en opgepakt. De verdachte is een Fransman van Noord-Afrikaanse afkomst. In zijn auto lagen messen, een vuurwapen en andere wapens... Vanwege het incident worden extra agenten en militairen ingezet... op drukke plekken in Antwerpen. Er is niemand gewond geraakt. Scotland Yard heeft de identiteit bekendgemaakt... van de man die gisteren de aanslag pleegde bij het Britse parlement. Het is de 52-jarige Khalid Massoud. Hij werd geboren in het Engelse Kent. Massoud werd gisteren zelf gedood door de politie... nadat hij tientallen slachtoffers had gemaakt. Drie van hen zijn overleden. Er liep geen onderzoek naar Massoud vanwege terrorisme. Hij was wel in beeld bij de autoriteiten... Maar er was geen reden om aan te nemen dat hij een aanslag zou plegen. Hij was wel eerder veroordeeld voor een aantal geweldsmisdrijven. Vanmiddag is de nieuwe telekamer geïnstalleerd. 150 leden legden de eed of de belofte af. 71 van hen zijn nieuw. Sommige nieuwe dingen waren nog wat onwennig. Theo Hiddema van Forum voor Democratie kreeg uitleg bij de interruptiemicrofoons van en Bosma. Volgens Kamervoorzitter Ariep is er door de aanslag in Londen... een donkere schaduw gevallen over de verder zo feestelijke dag. Ons hart gaat uit naar de collega's in Westminster... en het Britse volk, zei ze. Rusland kan toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Oekraïne. De Russische inzending Julia Samoljova kan door een Oekraïns inreisverbod niet fysiek aanwezig zijn... bij de halve finales in mei, maar haar optreden zal nu... op een videoscherm worden geprojecteerd. De organisatie van het festival wil er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat alle 43 landen gewoon mee kunnen doen. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Minimum temperatuur in het Middenland rond Het vriespunt, morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt 12 tot lokaal 16 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar opnieuw af. Dit was een... de VFM Verkeersafdeling. De van Verkeers de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Zaandam 4 kilometer vertraging zo'n 20 minuten. Hij heeft te maken met een autobrand op de A8 richting Amsterdam bij Ossaan. Daar staat 5 kilometer file. Er is daar maar één rijstrook open. De vertraging is ruim een half uur. Na 10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Knoabert-Koenplein, 8 kilometer. kost je ongeveer een kwartier. Na 15, van Europort naar Gorkum bij Hoogvliet, 8 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook staat dicht, ruim een half uur op onthoud. En verderop bij Knoabert-Ridderkerk nog eens 13 kilometer file. Daar is de vertraging bijna 30 minuten. Na 16, vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienhoortbrug, 6 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht, daar ligt glas op de weg. Vertraging bijna een uur. A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk, 8 kilometer. Kost je bijna 20 minuten. En op de A27, Utrecht, richting Gorkum, bij Noorderloos. Ook daar 8 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Welkom ja, terug bij het Tweede Uur Muziekboulevard. En nu Hans met zijn vrienden in de middag. Nou, het is meer een vriend eigenlijk, hè? Wat zeg je? Oh, hij telt voor twee. Nou, dan zijn dat toch vrienden in de middel. En ik denk dat de muziek in de tweede uur... ietsje steviger wordt dan het eerste uur. Heb ik zo het, het vage vermoeden. Als ik zo zie wat er al klaar staat... voor het eerste liedje, dan denk ik, nou... Maar wat krijgt u? U krijgt een hoop nieuws... en u krijgt het weer voor het komend weekend. Dat ziet er goed uit... En de rest is het allemaal gezelligheid, denk ik. En mooi, mooi muziek, hoop ik. Uitgezocht, door Ronald. En we beginnen met... Eh, nou moet ik even goed kijken, hoor. Kelly Clarkson, Because of You. Ja, hand, ja hand, ik, hand. ik denk nou, we ja. krijgen een stamper, maar je begint ja. ook een beetje romantisch te worden. Intens, hè? Nou, zeg ja. toch. Het lijkt een puddingje wel Tja. van een bepaald merk. Zo ja, ja, ja, zoiets, ja. Je ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, gaat voorlezen hè, uit je eigen werk. Nou, je mag ook een, een mooi liedje draaien, eigenlijk. Ja, daar hebben ze me voor ingehuurd. Ja, dat is waar. Nou, dan, dan ga ik iets vertellen over het sportieve weekend. En dat wordt zaterdag afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Ze gaan vanaf het circuitpark Zandvoort van start... met een uitdagende wandeltocht over 18 of 30 kilometer. Beide routes gaan over de Noordzeestrand... en naar de Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De start van beide afstanden is vanaf de paddock 2... van het circuitpark Zandvoort. Het officiële startgord van de 30 wordt gegeven om 8 uur. En de 18 kilometer, dat ben ik, daar ga ik ook mee doen... gaat vanaf 9 uur van start. Vervolgens... Hans, je bent veel, maar je bent geen 18 kilometer. Zo zo lang. Ja, dat weet ik niet. Je zegt, ik, dat ben ik, 18 kilometer. Nou, ik mag meedoen. Ja, maar zeg 18. dat dan. Zeg niet dat je 18 kilometer ja, bent. Ik, ik mag meedoen met de 18 kilometer en ik was starten om 9 uur. Zo goed. Ja, beter. Dank je. Vervolgens kan men van half elf wordt gestart. Eerder of later starten is niet mogelijk. Op de perk 2 vindt u ook de runnerstand. Hier kun je onder andere terecht voor het afhalen van jouw wandelshirt. Als je hem ook gesteld hebt natuurlijk. De catering en de helpdesk. In de runderstand kan geen kleding worden achtergelaten. De finish is in het centrum van Zandvoort. Er kan worden gefinish tussen twaalf en half vijf. Hand. en ja. helpdesk voor een help. loop. -evenement. Ja, ja, dat staat er. Catering en de helpdesk. Dan moet je hard help roepen. Dat ja, denk ik, ik dat, heb geen idee. Dat, het, is, ik weet uh, ook niet wat ik mij daarvan voor moet stellen de, eigenlijk. Ja, nou. En en na de finish ontvang je een medaille. Oh, ja. Maar je krijgt niet van de helpdesk. Nee, die kan je niet van hem, nee, want die is, die is bij de Perk 2. Het Huppelbureau. Perk 2. Ja, die. Ja. Ik ga ja, zo'n hele mooie pen. U zei wel hele mooie, hoor. Ja? Ik doe voor het jaar, derde jaar doe ik mee nu, maar het zijn hele mooie grote. Het staat ook heel mooi in mijn nachtkastje. Geweldig. Ja? Ja, ja, ja. Ik en door. Oh, moet ik hem wel instarten. Ja, doe het dan ook. Zie je het te krijgen, als je ja. aan me het anders denkt. Hè? We hebben het toch overlopen? Ja. Noem we deze even. De, de, ja, de ik, denk, te ja ik, ik, ik zit al te wijzen. Ik denk, ik zal maar ja. niks zeggen. Want dan, uh, dan gaat hij het uh, dwars erheen. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat nee, doen het zou zonde Maar we doen er nooit wat uh, dwars erheen. Nee, nee, nee. nee. Daarom, we nee. missen nog steeds het rode lampje hoor. Ja. Ik weet ook niet wanneer het nog komt. En of het oh. überhaupt nog komt. Ik zal zo meteen Roxanne even draaien. Ja, is goed. What the heck? Op de achtergrond was niet ik ja. deze keer. Nee, nee Steven nee, maar, Tyler ja, was dat, Ja, maar dat he? geeft niet meer. Ik vond het een leuk paard, joh. Vond je het een leuk ja, plaatje? Ja, ik vond het leuk aan uh, aansluiten eigenlijk. Man. Walk the way Je man. wordt steeds jonger, hè? Nou, inderdaad. Daar komt hij aan, denk ik. Komt het mij, ja. Goeie invloed. Ja. Ja, ik, heb, uh, ik maak de meeste kind als ik, uh, als ik langer in de buurt ben. <laughs> nee, dat klopt wel. Ja. Ja. Dat mag wel oppassen. Ja. <laughs> zal ik ah, nog zal ik nou wat zeggen? Ja. Wees ja wat het, gaat, uh, het blijkt wel weer nog steeds een sportief weekend, want... We hebben niet alleen de, de Zandvoort, de 30 van Zandvoort... maar we hebben ook de omloop van Zandvoort. Het oh. is niet gevaarlijk, hoor. Nee, want als je nee. die bij je nagelt... Ben je ja, vijf, de, de omloop ja. is normaal link, hoor. Maar ja. in dit geval niet. En dat is 26 maart en van half negen tot vier. Op het circuitpark Zandvoort, alweer het circuitpark Zandvoort... is op zondagochtend als eerste het terrein van de deelnemers... aan de vierde editie van de voorjaarsklassieker, de omloop van Zandvoort. Na een ronde van 4,2 kilometer met tijdregistratie over het circuit... fietsen zij richting het Groene Hart van Haarlem... over de routes van 45, 80, je moet er niet aan denken... en 120 kilometer, daar moet je niet aan denken. Het ja, ja. de is niet zo ver op een scootertje. Hoor. Nee, dat is waar. Ja. <laughs> Uitermate geschikt voor zowel de recreatieve als de sportieve fietser. De finish in de, is weer in het, in het centrum van Zandvoort. En na de start vanuit de spectaculaire pitstraat op het circuit wordt een grote ronde van 4,2 kilometer... met tijdregistratie, had ik al gezegd... afgelegd over een uitdagend... en heuvelachtig circuit. Enkele uren na de start zullen bovendien... 14.000 lopers van start gaan... voor het hardloop-evenement... Runners World Zandvoort. Nou, Goedemorgen. Dan, dan moeten ze eigenlijk moeten ze daar wat wat aanbinden. Dus dat is pure energieverspilling dit. Moet je opvangen die energie. Of hoef je geen zonnepanelen te nemen. En door. Ja, dank je wel Hans. <laughs> Is wel heel verrassend. Ja, ja maar wat zijn, da, je, ze. Ja? hebben we toch een rood, rood lichtje. Ja. He? Ja? En dan mag je hem aan doen. Ja, dan dan maar ik doe dat? hem uit. Oh, zo, dat is ook goed.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 Een lichter Dus wat gaan we nou doen met dat liggie? Nou, dat doen we toch maar uit dan. Doe maar ja, uit. Doe maar uit. Ja, doe maar uit. Nee, ga eens wat doe maar. zeggen. Is goed. Zal ik nog eventjes... Wat uh... zeg je? Ik ga eens wat zeggen. Ja, oh, dank je. Luister nou gewoon. Het ja, ja, ja, ja, ja, ik... maakt het leven veel makkelijker. Oh. Echt waar. Mooi het, Johnny. Hè? He? <laughs> ik wil toch nog even terugkomen over dat de uh, Runners World Zandvoort voor circuit Run En dat is van kwart voor elf tot vier. En het is het meest afwisselende parcours van Nederland vind je tijdens de Runner World... Zandvoort Circuirun. Tijdens de tiende editie, op zondag 26 maart, is geen enkele kilometer met elkaar te vergelijken. Tijdens het spectaculaire jubileumjaar staat er een nieuwe afstand op het programma, de 21,1 kilometer. De parcours van deze uitdagende halve marathon gaat over het circuit, het strand, de boulevard en het centrum. Kies, kies je voor de 12 kilometer... dan loop je net als bij de 21 kilometer... door de scherpe bochten van het circuit... over het strand met uitzicht op de skyline van Zandvoort... over de boulevard en door de sfeervolle centrum. Je finis tenslotte voor de Eretribunie op het circuit. Ga je liever voor een korte afstand? Doe dan mee voor de 5 kilometer... die zich volledig op het circuit afspeelt. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar... is er de Kids Circuit Run van 900 meter of 2,5 kilometer. Kom dus naar Zandvoort en beleef het spektakel. Het telefoonnummer is 072-533-8136. Ik herhaal 072-533-8136. Of de website is www.zandvoorts.nl. Ik kies voor de 900. Ik voor de 300. Ja, nee, ne 900. Dan kan ik naar 450 meter gewoon oh. uitvallen. Oh ja. Dat <laughs> Watch me walking Westkust weerbericht. Mag ik? Van mij wel. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> het bleef vandaag droog, maar ja, inderdaad. En er waren ook perioden met zon. Ik kijk nu naar buiten en ik zie het zonnetje. De wind waaide uit het noordoosten en was matig over het land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur? 12 tot 13 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Blijft het droog en koelt het af naar een graad of 4. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft opnieuw droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind... stijgt de temperatuur wederom naar 12 tot 13 graden. En na morgen, pas op, zaterdag dus... namorgen blijft het droog met naast zon aanvankelijk ook wolkenvelden. Na het weekend zal het aandeel van de zon verder toenemen. De wind blijft uit het noordoosten waaien... en de temperatuur wordt daardoor niet veel hoger dan 11 tot 12 graden. Dus je, nou. moet, je moet lekker uit de wind gaan zitten. Ja, lekker. Want anders vries je je poten er al ja, gaan. Ja, zoiets. Ja. Ja. Of je gaat lekker wandelen. Wat ga je? Of je gaat lekker wandelen. Wat zeg je nou? Je gaat wandelen. Weet je? Ja. Mijn, ah. ik, heb, ik heb een auto, waarom zou ik gaan wandelen? Ja, nee, nou die kan. Ja, dat is ah, ja. <laughs> a good place to be don't believe it. so a and it's a speak of different women generally said something again don't believe it oh no 'cause it's never something again. again no oh. it's another dining with a boss following footsteps overgrown by muscle and me, good women go trees and if you catch them right they will lie.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 zonder om. Ja. Meest favoriete uurtje. Wat? Happy Hour. Eh, ja. Ja, dan krijg je alles voor half geld, hè. Oh, je weet het. Ja, dat wist ja, ik dan weer niet. Ik ga alleen maar voor Happy Hour. Ja. Ja, als ze AOW'er zijn, dan moet je dat ook wel. Ja, ik ga ook voor Happy Hour, maar dan in de massagesalon. Oh, ja, dat kan. Maar kan dat, is, ook, dat is weer wat anders, hè. Is dat ook uh, voor de helft? Nee, nee, niet echt. Niet? Nee. Oh. Nee. Meestal is het dubbel. Oh, leggen ze uit. Ja, je, je, je hoeft niks uit te leggen, want alles is al oh, oké. Okay. Ja, dat kan. Hè. Ja. Ja. Ja. Heb je nog ja. wat nuttig? Want ik uh, Nee, nee. Ik, nou, ik vond dit ook wel nuttig Ja, vond toch? je het nuttig dus ja, okay. ja. Zal ik even wat vertellen? Ja. Vertel Goed. Eens wat. Ja. Uh, een muziek op zondagmiddag. Nou, vertel eens wat anders, want dat is zo saai. Oh, nee, sorry. Nee, muziek op zondagmiddag. Dat is hartstikke oh. leuk. Ja, dat is toch leuk? Ja. Met trots, kochten wij. Ko uh, kijk, daar vind ik helemaal u weer. Wij Met trots, kondigen wij het optreden aan van Dierder van de Wolk. Zang. Trio Marjolein van der Homberg, piano, gitaar en een bas. Orno van Dijk en Wouter Agen, zang en gitaar. Onder andere rieten en duetten van George Kerwin. En de kosten? Gratis. Waar heb je dat tegenwoordig nog, dat het gratis is? De locatie is Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat, nummer 44. En dat is dus op zondag van 4 tot 6. Nou, nou, ik sta te popelen. Dat dacht ik al. Denk, ik denk, wat doe je daar? Ja, maar ik stond te pauw. Dat was het. Ik had een dream. We were sipping whiskey, neat high is floor, of the bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing eye to eye. You were staying out all night. And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 over Berry He in uh, uh, zijn huis op uh, Curaçao. Ja. Dat het nogal een beetje aan, de, aan, aan het formaat is, zeg maar. Ja, dat kan je wel stellen, ja. ja. ja ik zei net, ze komen naar Nieuw-Vennep. Ja, ja dat ze, is wel een... In, uh, in de Van Zandphal ja, gaan ze optreden. Niet verder vertellen, maar even kijken of er uh, nog kaartjes dan zijn, want dat is wel gaaf. Ja, dat is zeker gaaf, ja. ja. Ja, dat zei ik al, ik zei het ook, maar ja, je moet wel staan daar. Maar ja, als, als, je, als ze spelen, dan ga je vanzelf wel staan, hè, denk ik. Ja, je. dat niet alleen, weet je, een, een toetje die heeft dan... Uh, met, uh, die ding, bij zich, en dus die kan zitten als ze ja, wil. Ja, ja. Je ziet geen reet meer. Nee, je, maar dat, dat maakt niet uit, maar hoort. Ja, ja toch? Ja, ja, ja. Ja, dat is het. Dat is ik zie je trouwens in jouw uh, lijstje ik wangchang. Wang Chang. Wang Chang. Wat, wat is dat, Wang Chang? Die ken je niet? Nee, die ken ik niet, Wang Chang. Even kijken. Dat, is, dat is deze. Dance Hell Days. Oh... Ja, je zie je? Ja, daar. daar het kwartje valt. Ik ga toch geen dingen draaien die jij nee. niet kent, Hans. Nou, ik ken er een heleboel niet als ik jouw lijst zie hoor. Take your baby by the hand. And make it do what I as dance. take your baby by the hill. And do the next thing that you feel.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 Right. When I, you, and everyone we knew who believe, do, and share what was true I said Dance all day's love Dance all day's Dance all day's love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 zo, aan, als we weer getuigen van uh, een stukje culturele opvoeding van ja, Hans. Ik vind dat helemaal geen Chinees aan. Ik vind als ik hem zo hoor zingen, is niks Chinees aan. Want ja, nee, maar maakt het allemaal niet uit hoor, Hans, wat je zegt. Nee, maar, uh, ja. uh, uh, ik zag, je sloeg dicht. Ja, het... Nee hoor, nee, nou. nee, nee ik wacht er rustig tot je uit, uh, oh. raaskald was. En dan <laughs> gaan we weer verder. Lees eens wat voor. Lezen. Oh ja. ja, heb jij een tuin of niet? Wat heb ik? Heb jij een tuin? Ja. Oh, dan heb je, heb je massa. Want dan kan je zaterdag, kunnen de inwoners van Zandvoort... bij de gemeentelijke remise aan de Kamerling-Onderstraat... weer een aantal zakken gratis compost halen. Ja, dus als je behoefte hebt aan paprika's en tomaten in je tuin... Gewoon halen. Vooral doen. De gemeente Zandvoort en afvalsverwerkingsbedrijf Meerlanden organiseert jaarlijks deze dag om de Zandvoorters te bedanken voor het gescheiden inleveren van hun GFT en groenafval. Bij Meerlanden wordt de compost van een hoge kwaliteit gemaakt. In meer gemeenten wordt een dergelijke actie georganiseerd. Zaterdag vanaf half tien tot half één kunt u maximaal vier zakken Zandvoorts compost halen. Wethouder Gert Tonen zal daar aanwezig zijn om de zakken uit te delen. De actie is ontwikkeld om de mensen bewust te maken van hetgeen er met natuurlijk afval gedaan kan worden. De compost is een uitstekende bodemverbeteraar die de groei van bomen en planten op een natuurlijke manier stimuleert. Het gescheiden inleveren van GFT en groenafval resulteert in twee belangrijke zaken. Het is goed voor het milieu en gemengd met tuinaarde voor de tuin. Na inzameling verwerkt Nederlanden het afval tot compost. Nou, ja. Heb je een tuin? Ja. Gaat er dan heen? Nee. Oh. Nee, want ik wil geen paprika's en tomaten in mijn tuin. Is maar is het, daar is het toch niet alleen maar voor? Nee, maar dat is niet voor. Dat, komt, dat krijg je graag mee, hè? Oh, zit dat erbij? Ja, als jij, als jij de zaadjes van een tomaat en van een paprika, die krijg je bijna niet stuk. Oh. Zo, oh. Vroeger, hey. nou, als je een zandstort had, ja. met, met ophogen, dan ja. tekten ze dat af met rioolstrip. Ja. Het eerste wat groeide waren tomaten. Ja. Wat goed, hè? dat wist ik niet. Nee, het verteert dat ook werden. niet in je bast. Dat oh. gaat zo weer uit. Oh, ook nooit gemerkt eigenlijk. Nou kijk ik ook nooit achterom hoor, dus dat geldt ook wel weer. Doe goed en zie niet om. Ja toch. Ga <laughs> je hem uitschakelen? Ga je hem nou uitschakelen? Ja, ja, ga je hem nou uitschakelen? Wat gaat hij allemaal doen man? Ik dat doe weet ik, ik niet. Doe, ik doe die. Is dat wat? Dat is beter. Het is niet persoonlijk bedoeld deze. Nee, dat dacht ik ook Dus je snapt nu dat het niet persoonlijk is, Hans? Oh nee, want ik wou al uh, zeggen van... Uh, het is toch niet zo ver, wel? Nee, ja, het is al zo ver geweest. Oh? Ja. ja jij, bent, jij bent op een van die eilanden waar je het over had getrouwd, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, op ja. Curaçao? Ja. Oh, zo Bij lijkt... de Voldijnen uh, dolfijnen. Oh, wordt leuk? Ja. In het water, of dat niet? Nee, nee, nee. Alleen erbij? Ja. Oh? Ja. Dat is wel heel romantisch, hè? He? Wat is dat? Romantisch. Nou, het was vooral duur. Nou, ja, oh. <laughs> Ja, maar ook romantisch. Nee. Toch? Het was een toplocatie. Ja, het dat echt kan echt ik maar voor, aan het strand? Ja. Nee, in, in uh, um, het Sea Aquarium zelf. Oh, ja. oh wat leuk. En, en hoe, hoe regel je zoiets? Hoe, hoe Met moet heel je... veel moeite. Van hieruit? <laughs> ja. Ja, ja, je kan moeilijk even zes keer op en neer vliegen. Het is wel verstandig als je dat ja. zou doen. Ja. Maar um, nee, alles is vanuit En, en jij weg. stond daar en ze zijn nog ja ook. Ik geloof het wel. Wat, wat een marzelaar ben jij. Ik geloof het wel, ja. ja. Dat is ongelooflijk. Ze hebben in, in ieder geval een papiertje ondertekend. Ik weet niet of ze een ja heeft gezegd meer. Nee? Nee, dat is... Uh, ja, ze hebben overal vooral dolfijnen. Dus je hebt ja, ja, afgeleid ja. Dat wil je niet weten. Maar oh, jij wilde ook die dolfijn zoenen, natuurlijk. Ja, dat heb ik naderhand gedaan. Oh, dat naderhand ja. Ja. ja dat is, Ja, dat Ja, we hebben, we hebben hele gave trouwfoto's. Ja? Ja, dat is echt wel gaaf. Oh, ja. moet je publiceren. Wat moet ik dat doen? Publiceren. En door. <laughs> Ja, daar is Dicke, die hoor. Dikke paniek op Thomas. Ja. Hey, Thomas, daar niet gezien man. Ja, klopt. Klopt dat hè? Ja. ja. Hey, wat ga je doen? Uh, nou ja, ik ga kwart over zes, de top vijf games. Om uh, half zeven hebben we dieren van de week. Het zijn er namelijk twee, twee katten. En uh, om kwart over zeven hebben. weer. Zijn <tacht> katten? Weet ik veel. <tacht> <tacht> ik, er staat twee katten. Uh, dan een kwart over zeven. De evenement, in achter De top vijf films. Ja. Dus ik ben mijn kwartiertje klaar. Ja. <laughs> nee, maar hij had ook lekker de muziek hoor. Oh, oké. Okay. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, voeden we je, je even op nog tien minuten. Daarna mag jij. Goed. Oké. Okay. We gaan nu nog even muziek bij elkaar zoeken. Hij onder de indruk van de muziekhuis. Ja, nee, nou, hij is ook onder de indruk geloof ik, van de naam van die twee katten. Want dat was ook wel mooi, geloof ik. Ja, <laughs> ja. Ja. Vertel het eens. Want, hoe, wil je dat bewaren voor je eigen programma? Oh, ja, ik wil je, wel eens vertellen. Hoor, nee, maar... het mag niet. Want dat is gewoon sluikreclame. Nee, oh. Ja, oh ja, sluikreclame. Nee, ja. maar het mag wel. hoor. Voor mij mag ja? het. Ja, wel. Okay. Nee, goed. De, de, op, ze heeten Appie en Deka. Nou, ja, kijk. De, de ons heeten foma <laughs> Blokker. ja ja, dat zou zo kunnen. Het gaat er weer naar het end, hè? Ja, we zijn er weer bijna. Ja. Ja. Ja, nee, dan dus, mag, ja, onze Thomas mag dan weer. Ja, dus ga jij mijn dag zeggen tegen alle mensen. Nou, dag. Dag. Tot morgen. Wij zijn er morgen weer. We zijn er morgen weer. Wij zijn er morgen weer. Ja. Om vijf uur. Ik wist niet dat ik er ook was, maar kennelijk. Ja. Volgens mij ben je er ook. Ja, en volgens ja. mij komt Toet ook. Echt waar Een kleine toetje. Toet, als je luistert. Toet, je bent morgen aanwezig. Nee. Nou. Toet. En, uh, iedereen een fijne avond ja. en tot morgen dan maar. Ja. Ja? En Imka veel sterkte. hè? Imka veel sterkte. ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. ja, gaan we doen. Oké. Okay. Thomas ook veel sterkte. Ja. En veel plezier straks. Veel Dank plezier straks. Ach, ja, ah. ja. Sterkte met de Siamese tweeling, hè? That love falls apart Your little piece of heaven Turns to dust. Listen to your heart